Dan zien we wel wat het oplevert. <coughs> Volgende punt. Mag ik nog wat vragen? Ja. Is al bekend wat er nu met de vacature gaat gebeuren? Nee, daar moet nog over gepraat worden. Omdat de IR daar de vorige keer toen de Vriesweg ging niet ingekend is? Ik neem aan dat dat dit keer wel zal gebeuren. Volgende punt. Een mededeling. Vreeburg, de nieuw benoemde hoogleraar cultuurgeschiedenis in Rotterdam... en lid van de redactieraad van het bulletin... is gevraagd zitting te nemen in de wetenschapscommissie. Hij heeft die benoeming aanvaard.